Het vluchtmisdrijf van Louis Thomas. Ik heb een afspraak met meneer Carmo. Ik weet het. U bent die journalist. Ja, dat klopt. Ja. Kom maar. Hier langs. Het spijt me. Maar mijn man is er nog niet. Maar maak het u gemakkelijk. Hij zal niet zo lang meer wegblijven. Wilt u iets drinken? Nee, dank u. U komt voor een interview. Ja, zoiets, ja. Mijn man is naar zijn uitgever. Zijn volgende roman verschijnt over twee weken. Zijn 33ste. Kijk, hier staan ze allemaal. Als u ze wilt inkijken... Nee, nee, dank u. Ik wacht wel op meneer Carmon. Ik hoop maar dat hij ons afspraak niet vergeten is. Nee, zeker niet. Hij heeft er mij nog over gesproken voor hij vertrokken is. Maar op dit uur uit de stad geraken is niet zo eenvoudig. Hebt u geen last gehad van de filles toen u naar hier kwam? Nee, niet zo erg, nee. Tijdens de spitsuren wordt het alsmaar moeilijker. Dat is nu een nadeel van buiten de stad te wonen. Maar er staan natuurlijk ook voordelen tegenover. Oh, maar wilt u uw overjas niet uittrekken? Nee, nee, dank u. Hoeft niet. Ja, mijn man kan alleen maar schrijven als het rustig is. Toen wij op zoek waren naar een villa... was het tuin op meet het eerste dat hij deed. Ja, wegens de buren, ziet u. Oh, ik hoor hem thuiskomen... Ik ga hem zeggen dat u er bent. Ben jij het, schat? Inlevende levende lijf, hè. Goedenavond, Poesje. Goeienavond, schat. De journalist is er al. Ik kom, haast je. Ja, maar wij hadden pas een afspraak om half zes. Wel, het is al tien over. Al tien over? Oei, oei. Waar is hij? In je werkkamer. Oké. Okay. O oh, ja, Robert komt vanavond een stukje mee eten. Robert? Vanavond? Ja, hè? En, en ja. dat zeg je nu pas? Ja, ik weet het zelf ook nog maar een uurtje. Dan had je toch wel even kunnen bellen, ik heb niks in huis. Oh, voorbij moet je nu toch niets speciaals doen. Maak een blikasselij open, daar is hij dol op. Tot straks. Goedenavond, meneer. Meneer Carmo? Ja, ik ben een beetje te laat. Het spijt me dat ik u te laten wachten. Helemaal niet erg. Het belangrijkste is dat u er bent. Ik heb alle tijd. Goed zo, vraag u maar. Toen ik u belde, zei ik dat u verrast zou zijn mij te zien. Ja, dat klopt, ja. Maar... Het spijt me, ik kan me niet herinneren dat ik u wel eens ontmoet heb. Nee, het was nogthans een onvergetelijke ontmoeting. Vooral voor mij. U bent al te vriendelijk, meneer. Twee maanden geleden hebben we elkaar ontmoet. In de nacht van de 27ste november. De nacht van de 27ste november? Waar dan wel? Het zou mij verbazen mocht u zich dat niet herinneren. De 27ste november? Wacht eens even. Uh, wilt u iets drinken? Nee. Ik heb geen dorst. Ja, maar ik wel. Twee maanden geleden, zegt u? Nee, ik herinner het me echt niet. U hebt wel een heel kort geheugen, meneer Carmo. Vindt u? Wel, ziet u, ik hou mij vooral bezig met de toekomst. Wat voorbij is, is voorbij. Hmm. Neem nu bijvoorbeeld mijn nieuwe roman. Hij is nog niet verschenen, of ik zit al vol met ideeën voor een volgende. Ik vrees dat u geen enkele roman meer zult schrijven, meneer Carmo. Pardon. Mijn naam is Lamastre. Georges Lamastre. Ja, ja, ja, ja, ik hoor het wel. En dan? En dan? Ik heb genoeg van deze komedie. Ik ben net zo min journalist als u de paus bent. Dit interview was dus niet meer dan een voorwensel om mij te zien. Juist, ja. En zegt mijn naam al iets meer? Het spijt me, maar ik weet het echt niet. Mijn vrouw was Martine. Martine Lamastre. Zegt u dat ook niks? Ik denk toch dat u zich vergist. Ze was 23 en zeer mooi. Ik was dol op haar. En u hebt haar vermoord. Jij hebt haar vermoord. Ik heb haar. Maar ik heb. Op de weg naar Dourdan, de 27ste november, tussen middernacht en 1 uur. Ja, wat was er daar? Vooruit, man, spreek ik op. Martin en ik reden naar huis. Ik reed. Niet te snel. Het had geregend. Martine zat naast mij. Af en toe bekeek ik haar. En ik dacht... wat heb ik toch een geluk dat zij er is. En plotseling kwam jij die bocht uitgevlogen. Helemaal op het linkerbaanvak. Ik heb het stuur nog omgegooid om je te ontwijken. Ja, maar voor de, de laatste keer, ik heb helemaal niks. U vergist zich. Duile lafaard. durf je. Hey, en nu is het wel genoeg. Maak dat u wegkomt. Mijn huis uit, onmiddellijk of ik bel de politie. Probeer maar eens. Als je nog maar één vinger naar die telefoon uitsteekt, dan ben je er geweest. Hé, hey, hey, ho, ho, rustig maar. Geen stommiteiten. Doe dat pistool weg. Wees me gerust. Ik zal niet schieten. Nog niet. Luister, meneer Lamastre. Luister jij maar eens naar mij, Karamo. Voor jou was dat ongeval hooguit een vervelend voorvalletje. De wagen overkop in de gracht, ik met een ontwrichte arm... en naast mij lag mijn vrouw, te sterven door jouw stomme schuld. Begrijp je het nu? Ja, ik begrijp het. Nee, nee, je begrijpt het niet. Je begrijpt helemaal niks... En het kan je ook niet schelen. Ik heb geroepen, uit alle macht geschreven, Maar jij, jij reed gewoon door. iets ik... Bekdicht. Luister nu toch eens even. Bekdicht, zeg ik je. Of ik blaas je kop van je lijf. Nee, nee, dat zou te gemakkelijk zijn. Ik wil dat je afziet. Dat je de dood langzaam op jou voelt afkomen. Stap voor stap. Je gaat sterven, Carmo. Je gaat betalen voor die moord op Martine. Luister nu toch eens even. Ik ben helemaal niet in Tertan geweest. Ik ben er al jaren niet meer in de buurt geweest. Leugenaar. Maar u moet me geloven. Er trouwens geen enkel oh, bewijs. Oh, nee. En je nummerplaat dan? Huh? Is dat misschien geen bewijs? Dat is toch het beste bewijs dat u zich vergist? De politie is me nooit wat komen vragen. En ik heb de politie ook niks verteld. Waarom dan niet? Nee, als ik ze je kenteken had gegeven. Als je binnen het uur ingerekend. En, en... ik zou met alle gemak hebben kunnen bewijzen dat ik met dat ongeval niks te maken had. Oh, veel zou je inderdaad niet geriskeerd hebben, nee. Misschien je rijbewijs ingetrokken. Hooguit twee jaar gevangenis misschien, met een goede advocaat... en met wat strafvermindering wegens goed gedrag... Nee, het leven van mijn vrouw is me meer waard. En daarom heb ik de politie niks gezegd. En nu heb ik je in mijn macht. En kan ik je geven wat je verdient. Door maar even mijn wijsvinger te bereiken. Ben je na, Als je me dood en later ontdekt dat je je vergist hebt... Ik vergis me niet. Ik, denk toch even na. Eén cijfer fout is voldoende. Je hebt ze zeker niet goed gezien. Zoals jullie daar lagen is dat toch mogelijk. Nou, denk eens even rustig na. Ik ben rustig. Heel rustig zelfs. Zodra ik je heb neergeschoten, ga ik me aangeven bij de politie. En ik zal ze alles vertellen. Dat je een moordenaar bent, een lafaard en dat je dood bent. Door mij. Maar luister nu toch. Lafaard. Ja, luister nu, zeg. Harry, Harry, wat is er gebeurd? Harry. Harry. Harry, wat is er gebeurd? Wat heb je gedaan? Ja, ik, ik, ik heb me willen ontwapenen. Hij liet zijn pistool niet los. En toen is er een schot afgegaan. Hij, hij, hij was naar hier gekomen om mij te vermoorden. Jou te vermoorden? Jou? Maar waarom? Wie is hij? De, een of andere getikte die denkt dat ik zijn vrouw heb gedood in een verkeersongeval. Welk verkeersongeval? Een, een maand of twee geleden op de weg naar Dourdes, stel je voor. Harry, wat ga je doen? Ik ga de politie verweten, dat ga ik doen. Oh, bezet. Nee, Nicole raak vooral niks aan. Maar... We mogen hem toch zo niet laten liggen. We moeten hem verzorgen. Verzorgen? Ik denk niet dat hij nog een arts nodig heeft. Is hij dood? Ja, hij is dood. Maar dan gaan ze jou beschuldigen Ik van? Hij wordt he? helemaal van niks beschuldigd. Dit is wettige zelfverdediging. Maar hoe kun je dat bewijzen? Door de waarheid te zeggen, natuurlijk. Dat hij mij voor iemand anders hield en dat hij mij wou vermoorden. Maar ze zullen toch een onderzoek instellen naar dat verkeersongeluk. Ja, maar dat is echt het minste van mijn zorgen. God, hoe is het mogelijk? Nog altijd in gesprek. Nicole. Nicole, wat heb je? Je zit helemaal leuk. Harry. Ja, kom, kom, kom hier. Dat is, dat is hier niks voor jou. Kom, kom. Weet je wat? Ik geef je een cognacje. Nee, nee. Ik zal niet kunnen. Ja, toch wel, toch wel. Dat is het wat je nodig hebt. Ik ook trouwens. Of voor de politie nu een paar minuten vroeger of later, zo ik, is niet zo belangrijk. Hij ben ik al iets ontsnapt, hoor. Stel je voor dat hij onmiddellijk had geschoten. Zeg dat toch niet. Ik heb nog geprobeerd om met hem te praten, maar hij luisterde gewoon niet. En het ergste is dat hij heel oprecht leek. Als zijn vrouw klopt, kan ik best begrijpen dat hij is beginnen doordraaien. Hij heeft zijn vrouw voor zijn ogen zien sterven. En dan weten wie de schuldige is. Maar jij bent toch de schuldige niet? Nee, maar voor hem blijkbaar wel. Voor hem was ik de schuldige. Weet je, mocht jij daar gestorven zijn door de stomme schuld van een dolle automobilist, dan, dan denk ik dat ik op dezelfde manier zou reageren. Ik probeer nog eens te bellen. Henri... ...ja... ...wat dat ongeval betreft... ...als een onderzoek instellen... ...maak je daar de... maar geen zorgen over... ...het is echt niet zo moeilijk om te bewijzen... ...dat ik de 27 e november... ...om middernacht zelfs niet in de buurt was... ...maar... ...maar het is... ...de 27ste... ...was dat geen zondag... ...dat was toch die zondag... ...maar ja, nu herinner ik het me... ...ik, ik was toen in Rijssel... ...voor die lezing over Balzac... ...ja, dat was de 27ste... Ik ben s'morgens vertrokken met de trein omdat het zo'n slecht weer was. Weet je het nog? Ik weet niet meer of het de 20 of de 27ste was. Nee, het staat toch in mijn agenda? Hier, zie je wel. Ik ben s maandags teruggekomen. Je bent mezelf aan het station komen ophalen met de auto. Je had toen... Nee. Nee, ik kon zeggen dat het niet wagger is. Zeg maar dat ik mij vergis. Die zondag Nicole, je hebt me toen gezegd dat je een ongeval het had gehad, ergens in de stad Dat heb je me toch gezegd, ja toch? Ja En die zondagnacht is die vrouw omgekomen in een ongeval En noteert die man het kenteken van mijn auto En als bij toeval heeft onze auto die maandagmorgen een deuk en Heb jij geen verzekeringsformulier ingevuld, Zo gezegd omdat de andere niet gestopt was? Jij was het Jij bent niet eens gestopt, dat is vluchtmisdrijf Maar antwoord dan toch, zeg iets de politie zal je ondervragen. Je zult een verklaring moeten afleggen. Hoop, oh, Henri, alsjeblieft, hou op. Ik smeek je. Al twee maanden leef ik in een hel. Het is dus waar. Hij had het toch goed gezien. Je hebt dus niet alleen zijn vrouw gedood. Maar... Ik wist het niet, Harry. Ik wist het echt niet. Ik dacht niet dat het zo erg was. Ik ben in paniek geslagen. Ik was doodsbang. Waarvoor? Voor de politie. Voor de gevolgen. Ja, de gevolgen zijn zeker nu niet meer te overzien. Ik wist niet meer wat ik deed. Ik herinner mij niet eens hoe ik terug thuis ben geraakt. Ik heb hier de ganse nacht als verdoofd rondgelopen, geen oog dicht gedaan. In zonder was zo het te laat. Wat deed je in godsnaam in het holst van de nacht op de weg naar Doudan? Ik kwam van Alice. Je kent Alice, toch, mijn vriendin? Ja, natuurlijk ga door. Ik zat hier toch maar alleen. En zij heeft een buitenverblijf in Fontenay. En toen ik haar belde die zondagmorgen, zei ze dat ik maar naar Fontenay moest komen. Ja, ze verwachtte nog een. Een vriendin die ik ook nog kende van op school en die ik al lang niet meer gezien had. Ik zet me al de details niet te vertellen, maar daarna, wat gebeurde er dan daarna? Toen hebben we gegeten en een beetje gedronken en veel gebabbeld. Ja? En toen ik terug naar huis reed, regende het. Het was glad. Maar mijn lieve schat, waarom heb je mij toch niks gezegd? Ik was zo bang omdat ik gevlucht was. Was je bang dat ik je zou aangegeven hebben? Nee, nee maar wel dat je het me zou verweten hebben, Ik die jou boven alles en iedereen liefheb... Kom, huil me maar niet meer. Je was in de war, dat kan iedereen overkomen. Oh, Harry, die jonge vrouw die dood is door mij wat je toen gedaan hebt verandert toch niks tussen ons. Ik hou nog altijd evenveel van jou. Misschien zelfs nog meer. Nu heb je me echt nodig. Oh ja, Harry. Ja. Kom, haal maar eens goed uit, dat zal je opluchten. Oh, Harry, ik had meer vertrouwen in jou moeten hebben. Maar ik was zo bang. Mijn arme schat. Harry... Als ze mij niet opsluiten ja, Vertel nu geen onzin, je hoeft niet bang te zijn Ik laat jou niet opsluiten Maar ze zullen je ondervragen, Henri. Zie je, je hebt nog altijd niet genoeg vertrouwen in mij ja, Toch wel, toch wel, Henri Alleen, wat kunnen we doen? We zullen toch de waarheid moeten vertellen? De waarheid, de waarheid Lamaster was de enige die de waarheid kende En die is dood dat zal Robert zijn, die komt ook op het goede moment. Was hij maar een kwartiertje vroeger gekomen, dan was er niks gebeurd. Dan was ik dood geweest. Weet je wat, trek je jas aan en kom naar de hall. Waarom, wat ga je zeggen tegen Robert? Ik zal zeggen dat we dringend weg moeten dat, dat, dat, dat je moeder ziek is geworden. Ja, en dan? Ja, Opstel stel geen vragen, doe wat ik zeg. Het komt er nu op aan dat we Robert hier wegkrijgen. Ik ga openen. Ja, Goed. Dag, beste vriend, Alles goed? Goedenavond, Robert. Nee, nee, nee, het gaat niet zo best met Nicolas moeder. Huh? Ja? ze heeft net gebeld een minuut geleden. Huh? Is het erg? Ze heeft toch gevraagd dat we onmiddellijk zouden kunnen komen. Het spijt me, Robert. Het is net of we je buiten zitten, maar... Nu maar, strek het, het niet... je niet aan. Ik hoop maar dat het vals alarm is. Ja, dat hè? hopen wij ook, ja. Ben je klaar? Ja. Het spijt me echt dat, dat je voor niks naar je Dat, is, dat is helemaal niet erg. Kan ik jullie met iets helpen? Nee, Robert, echt niet. Dank je wel. Goed, dan laat ik jullie. Ik ben morgen nog wel eens op. Ja, doe ja. dat. Binnen, Commissaris. Hmm. Het slachtoffer is Georges Adrien Lamastre. 29 jaar, bankbediende, wonende te Doordal. Een jager heeft hem bij het krieken van de dag gevonden in de gracht langs de weg. Ben al eens gaan kijken? Ik kom er net vandaan, commissaris. Ik heb de conclusies afgewacht van de wetsdokter. Eén kogel in de lever, inwendige bloedingen. Hij moet op slag dood geweest zijn. De dokter vermoedt dat hij ergens anders werd neergeschoten, dat hij daarna is vervoerd. Om echt zeker te zijn, moet hij nog een paar dingen controleren. Bandensporen? Nou, alles is weggespoeld door het onweer van vannacht. Enig motief? Op het eerste gezicht niet. Lamaster was een zeer rustig man. Geen opvallende feiten bekend. Alleen, zo'n twee maanden geleden heeft hij zijn vrouw verloren in een verkeersongeval. Naar het schijnt heeft dat hem zeer zwaar getekend. Zelfmoord? Het Zou kunnen. Maar je pleegt geen zelfmoord door je een kogel door de lever te schieten. En het wapen is ook nog niet teruggevonden. Ja, we weten dus niks. Ja en nee. Vooruit, vertel op. De agent die de verklaring van Lamastre heeft opgetekend, na het verkeersongeval, vertelde me dat Lamastre toen nogal vreemd deed. Verdenkt die Lamastre ervan? Die een vrouw vermoord te hebben? Ja. Nee. Oh nee, helemaal niet. Lamastre was zelf ook nogal toegetakeld. Ja, officieel is het een ongeval met vluchtmisdrijf, maar de agent vermoedde toen al dat Lamastre niet alles verteld heeft. Over die chauffeur? Die agent onderstreepte dat het niet meer dan een indruk was, maar na wat er vannacht is gebeurd, deze moord... Minder dan twee maanden na dat ongeval, waar hij als bij wonderleef is uitgekomen. Ja, ja, ja, ik zie het al. Mm -hmm. Eerst probeert iemand Lamaster te vermoorden in een verkeersongeval. Maar die eerste poging mislukt, maar de tweede lukt. Ja, deze keer zijn ze erin gelukt hem voorgoed te doen zwijgen. Laat die kranten nu maar. Ik zeg je toch dat er niks in staat. Dat er nog niks kan instaan. Nog niet. Weet je zeker dat niemand je gezien heeft? Kom oh, nu toch eens op met domme vragen te stellen, wil je? Ik heb vannacht iets gedaan dat ik nog voor mezelf nooit gedaan zou hebben. Ik weet het, liefste. Ik weet het. dat laatste ogenblik toen ik hem uit de auto trok, twijfelde ik nog of ik er wel mee door zou gaan. Nogthans heb ik al meer dan eens een lijk gezien. Oh, ik moest ervan braken. Maar goed, nu is het achter de rug... Dat hoop ik maar. Ja, niemand wist dat hij hier was, dat heeft hij zelf gezegd. En hij heeft met niemand over onze nummerplaat gesproken. Er is dus geen enkel spoor dat naar ons leidt. Als het voor mij is, dan ben ik er niet. Ik wil met niemand spreken. Ook niet met je vriendin? Zeg maar dat ik zou terugbellen. Hallo, Carmo. Oh, hallo. Uh, nee, het was niet zo erg. Ja, het is Robert. Ja, je weet hoe dat gaat. Onmiddellijk denken ze het ergste. Nee, we zijn vannacht teruggekomen. Oké, okay. vanavond? Ja, goed Niet vanavond Half acht Ja, ja, ja, ja dat zou wel een zakenrelatie. Ik zie zelf van hier Ja, zakenrelatie. ogen als theeschoteltjes, blonde haren tot op haar billen <laughs> Zakenrelatie. Oké, okay, wanneer je maar wilt, ik blijf thuis, tot straks Hij komt niet eten, tevreden? Ik had liever gehad dat hij helemaal niet zou gekomen zijn We moeten absoluut nog werken aan dat scenario, weet je ik had inderdaad een smoesje kunnen vinden om Robert vandaag niet te moeten zien, maar ooit komt het er toch van. We moeten gewoon verder leven alsof er niks aan de hand is. Gemakkelijker gezegd dan gedaan. hoe ja, is het anders de voorbij twee maanden goed gelukt. Ik heb helemaal niks gemerkt. Maar vertel eens, je vriendin Cecil. Alicia. Alicia, heb je haar al teruggezien? Nee, wel getelefoneerd. En, en ze heeft niks gezegd of gevraagd? Nee, ze heeft er niks van gezegd. En als ze nu al met iemand anders over gesproken heeft, zomaar terloops de roddels van de dag... Roddelen is haar stijl niet. Ze doet, ze doet haar mond nauwelijks open. Die zondag bijvoorbeeld, hebben wij daar een hele tijd zomaar met z'n tweetjes in een zetel gezeten en een boek gelezen. Met z'n tweetjes? Jullie waren toch met drieën? Drie? Waarom met drie? Gisteren zei dat toch? Ik? Heb ik gezegd dat we met drieën waren? Jij hebt me verkeerd verstaan. Waarom zou ik nu zeggen dat we met drieën waren... Als we maar met ons dwingen Ja, ja, ja, het is al goed, vind je maar niet op. Het is niet belangrijk. We winnen ons trouwens veel te vlug op, jij en ik. We zullen ons zelf beter onder controle moeten houden straks, als Robert er is. Ik zet alles op papier en ik laat je iets weten, hè. Oh, nee. het is bijna acht uur. Ik ben nu al te laat. voor je zaken zakendineertje. Ik zeg eerst nog even dag aan de koop. zij, zij is al boven. Ja. Voelt ze zich niet goed? Nee, niet echt, nee. nee ik vond het ze gisteren wel een beetje pips uit, zeg. Maar ja, na dat voorval van gisterenavond. Hm. Uh, gisterenavond? Ja, met haar moeder. Ja, ja, ja, natuurlijk. Ja, ze heeft me daar geen oogtie gedaan. Fred, maak dat je wegkomt. Je zakenrelatie, goed. Maar... Ik kom van mij, weet je. Ik ben hier nog. Hoi. Henri, het is zover. Het staat in de krant. Kijk hier, hier. model bediende vermoord teruggevonden in gracht. Het is een jager die hem gevonden heeft. Ze zeggen dat het moord is. Ja, u zouden ze anders moeten noemen. Ik weet het niet. Ik durf er niet aan te denken. De gedachte alleen al dat ze jou van moord zouden beschuldigen... doet mij kippen kippenvel krijgen. Ze zeggen ook dat het moordwapen... Ha, ...moordwapen. Maar het is zijn wapen waarmee hij jou heeft willen vermoorden. Ze zeggen dat het verdwenen is. Dat is niet belangrijk. Maar je had het toch in zijn hand gestopt? Ja, maar het zal er uitgevallen zijn, ergens. Maar luister eens, Nicole, we gaan het toch niet opnieuw allemaal... Heb je het verloren? Ik heb het vanmorgen teruggevonden in de auto. Ik heb je niks gezegd om je niet ongerust te maken. Wat heb je ermee gedaan? Ik heb het verstopt. Hier? Hier bij ons, Henri? Laat dat nu maar, het is beter dat je niet weet waar het is. Wat staat er nog meer in de krant? Niet zoveel meer. Ze denken dat hij misschien een dubbel leven leidde. Zie je? Geruchten doen de ronde... Ik wou dat wel morgen waren. Morgen zal er niks meer in staan. Overmorgen ook niet, over acht dagen niet. En over zes maanden is heel de zaak vergeten. Oh, Harry, dat jij dat allemaal voor mij hebt gedaan. Oh, Zacht, je. wel wat ik doe, doe ik voor jou en voor mij. Zonder oh. jou, wat zou zonder jou beginnen? Ik hou op of ik begin te huilen. Dat is niet mijn bedoeling. Weet je waar ik aan dacht? Als wij nu eens een week vakantie zouden nemen. Er is een weekje tussenuit, wat denk je? Echt? Een reisje naar uh, Italië bijvoorbeeld. Oh ja, Venetië. Weet je het nog? Ons tochtje op het Canal Grande. En de gondelier die zo vals zong als een kater. En de ondergaande zon in Portofino. <laughs> en wanneer vertrekken we? Geef me nog even de tijd om dat scenario af te werken met Robert. En over enkele dagen zijn we weg. Jij bent uniek. Niet uniek, maar verliefd. Verliefd op mijn eigen vrouw, zoals op de eerste dag. Wat oh, Je hebt met ons schrikken. Ik heb gisteren een andere jas aangetrokken, ik, ik moet ze vergeten zijn. Heb je de krant? Wat staat erin? Ja, wat zou er nu meer in staan dan gisteren of dan hier gisteren? Ik, ik heb het nog niet bekeken. Ja, mag ik ze eens zien? Op de eerste bladzijde staat er niks. Oh ja, toch wel, hier. De speurders zijn er steeds meer van overtuigd dat de moord op Lamastre indirect verband staat met... Met, met, met het verkeersongeval waarbij zijn echtgenote de dood heeft gevonden. Ja, dat is ook niet meer. Nee, maar hier. De politie heeft besloten het onderzoek naar dat ongeval opnieuw te openen. Ja, daar moeten we ons niet ongerust over maken. Ze gaan naar de hypothese uit dat het ongeval een moordaanslag is. Dat is verkeerd, helemaal verkeerd. Hun spoor zal dus doodlopen. Zeggen ze nog iets? Nee, niks meer. Wacht eens. Maar wacht eens... Op de onderstaande kaart. Ah ja, hier ligt Dourdain en daar Arpajon. De plaats van het ongeval is aangeduid. Dat begrijp ik niet. Wat? Jij was toch in Fontenay die dag? Ja. Maar Fontenay ligt daar. En om dan naar huis te rijden moet je gewoon daar afslaan. Je ziet het goed, je hoeft helemaal niet naar Arpajon te gaan. Misschien wel, ja. Maar wat ben je dan gaan zoeken op die weg naar Dourdain? Helemaal aan de andere kant. Ik weet het niet. Hoe je weet het niet. Wat weet je niet? Fontenelle ligt daar, de weg naar huis hier. Een kind zou er zijn weg niet verliezen, maar jij, jij jij... slaagt erin om een omweg te maken van 50, 60 kilometer. Ik weet het niet. Is dat al wat jij kunt zeggen? Je roept tegen mij, je zit er voor hoor, net of ik een misdadiger ben. Kom, kom, laten we nou maar niet overdrijven. Kom hier, kom. Ik, heb me, ik heb me even laten gaan, het spijt me. Zo ben je lief. Ja, kom, vertel me nou eens rustig hoe jij op die weg naar nou Dourdan bent terechtgekomen. Ja, wel, het was nacht. En met die regen moet ik ergens verkeerd afgeslagen zijn. En, en dan ben ik op al die kleine wegen gesukkeld. En, en toen was ik helemaal mijn oriëntatie kwijt. Zo eenvoudig is dat. En, en toen stond ik plotseling voor een verkeersbord dat Arpajon aanwees. En die weg heb ik dan maar gevolgd. Zo zit je onmiddellijk een stuk uit de buurt. Maar wat een toeval zeg. Het, het, het is haast niet te geloven. Als jij je niet vergist, had van weg, dan... Vind je het erg? Ja, waarom zou ik? Omdat ik zo stom was. En, en, en, en jij vind jij het niet te erg dat ik dan net zo de keer ging? Maar je had gelijk. Je hebt trouwens altijd gelijk. Ja. Nou, dan ga je nu precies doen wat ik je zeg. Ja, hoor. Jij gaat je deze namiddag eens mooi optutten en eens en, en naar een film gaan. film? Ja, of er eens anders naartoe. Het heeft geen enkele zin je hier op te sluiten. Je moet er eens uit. Ik heb geen zin. Dan moet je maar een beetje moeite doen. Als ik hier niet zou vastzitten met dat scenario, dan ging ik met u mee. Het grootste werk is achter de rug. We zijn bijna op weg naar Italië. Morgen reserveer ik. En? Wat vind je ervan? Goed. Hier en daar nog een beetje aandikken. Hm? Hier bijvoorbeeld. Hallo. Hoor je mij wel? Ja, ja, ja. Je zegt ja, maar je denkt aan iets anders, hè? Nee, nee, ik verzeker je ja, Kom, nou, ik kan je toch. Sinds het gisteren zweef je een beetje, geloof ik. Je zit in nesten. Is er iets? Binnen. Harry, kun je even komen? Is het dringend? Eventjes maar. Ziet die berg Robert? Ja, ja, ja, natuurlijk niet. Yeah, yeah, yeah, Ik kom direct terug. Wat is er? Hier, kijk, Lees. Weet je het nog? 27 november. Wat heeft dat te betekenen? Het zat tussen de post. Op jouw naam? Ja, aan mevrouw Nicole Carmoe staat erop getikt. Weet je het? Nog 27 november. Iemand weet er van Henri. Iemand weet er alles van... Maar niet zo snel. Geen paniek. Vooral geen paniek. Het is toch duidelijk. La master heeft er met iemand over gesproken. Maar ik hoorde hem nog zeggen, woord voor woord, het leven van mijn vrouw was me meer waard. Daarom heb ik niks aan de politie gezegd. Niemand weet dat ik hier ben. Waarom zou hij daarover gelogen hebben? Hij staat op het punt mij neer te schieten. Waarom zou hij toen gelogen hebben? En toch is er iemand op de hoogte. En die iemand stuurt jou liever anonieme brieven in plaats van naar de politie te gaan. Schot, schot, schot, schot. Ah, de tortelduifjes. Zeg maar, wat scheelt er jullie? Ons? Wat zou er nu, wat zouden nu wat met ons schelen? We, jullie staan er met een gezicht, zeggen is er iets gebeurd? Ah, opnieuw je moeder Nico. Ja, ja, ja, het maakt mij erg veel zorgen. Ja, ze maakt zich zorgen om niks. Maar je moet niet om teksten denken. Laatst was het ook alsof Pietje de dood rond het bed stond te draaien. Hm? Ja, zeg, heb je nog zoiets? Nee, wat scheelt dat toch? Heb ik iets verkeerds gezegd? Misschien niet. Ik waar echt niet. Integendeel zelfs. Maar als ik haar gekwetst heb, dan, dan spijt me dat heel erg. Ja, trek het je maar niet aan. Ze is erg gespannen de laatste dag. Kom, we werken verder. Er zijn nog enkele passages die we opnieuw moeten doornemen. Heb jij de post al doorgenomen? Uh, niks bijzonders. Een factuur voor gas en elektriciteit. En een contract voor Duitsland. En een bankuitreksel. Geen nieuwe brieven? Uh, nee, niks. Je verzwijgt me toch niets, Henri? Ja, wat zou ik je nu verzwijgen? Geef me die brief. Ik heb gezien hoe je een vlug onder je jas frommelde toen ik binnenkwam. Geef, Henri, je moet mij die brief geven. Ah, goed, zie je Anoniem, natuurlijk. Ja, je zult er toch niet veel wijzer van worden. De vrouw was niet genoeg. Ook de man moest eraan. Niet te geloven. Aan de enveloppen zag ik al genoeg. Daarom heb ik hem ook opengemaakt. Ik wou je een beetje sparen. En daarom wou je als eerste bij de post zijn... Je verwachtte je aan een nieuwe brief. Was deze ook aan mij geadresseerd? Ja, en dat is precies wat mij intrigeert. Als Lamastre het toch iemand verteld zou hebben... dan zou hij jou toch niet aanschrijven, maar mij. Voor Lamastre stond het vast dat ik de automobilist was. Ik? Hij is toch naar hier gekomen om mij te vermoorden? En de brieven zijn aan mij gericht. Dus weet die briefschrijver meer dan Lamastre zelf. Wat zou hij willen? Gelukkig stuurt hij zijn brieven niet naar de politie. Hij of zij... Ik heb eens gelezen dat het meestal vrouwen zijn die anonieme brieven schrijven. Ja, dat is juist. En jij, ben jij absoluut zeker dat je... Ja, hoe moet ik het zeggen? Dat je hier nooit iets gezegd hebt over dat ongeval? Ik zou niet weten met wie ik daarover zou moeten praten. Met wie? Je bent toch een gek? Met, met je vriendin Alice bijvoorbeeld. Met Alice niet en met niemand. Met niemand hoor je me, met niemand. Soms vraag ik me af of dit een nachtmerrie is. Gaat dit ooit nog ophouden? Harry, ik smeek je. Doe toch iets. Is er pas, Nicole? En als je man eens wist dat je op 27 november... niet bij je vriendin Alice was. Is er pas, Nicole? Uh, nee, er is niks. Geen nieuws. En als ik je man eens vertelde... met wie je die zondag 27 november hebt doorgebracht... Marie. Het is omdat je die zondag met je minnaar hebt doorgebracht dat je gevlucht bent. Daarom heb je een onschuldige vermoord. Het uur van de vergelding is na. Morgen zal je man de naam kennen van je minnaar. Nicole. Nicole, ben je daar? Je bent vroeg. Nu heb ik een brief gekregen. Hij lag bij mijn uitgever op kantoor. Nou, je vraagt niet wat erin staat? Er staat in dat ik een minnaar heb. Bravo. Hoe weet jij dat? Zeg eens iets. Vorige week heb ik vijf zulke brieven gekregen. Vodden die mij allemaal van hetzelfde beschuldigen. En die jij angstvallig verborgen hebt gehouden voor mij. Als je niks te verbergen hebt, waarom heb je ze dan niet getoond? Zo'n schunnigheden kun je toch alleen maar in de vuilnis Geen spitsvondigheden alsjeblieft. Ik ken genoeg details om te weten bij wie ik moet zijn. Wat doe je? Dat hoor je wel direct. Jij staat op het punt de grootste stommiteit van je leven te begaan. Je zult er nog spijt van hebben. Tja, we zullen eens controleren of die kerel er ook zo over denkt. Waarom doe je dat? Om te verhinderen dat jij en je beste vriend... Wat? Maar... Mijn beste vriend zeg je? Dus is het Robert? Je bent gek. stapel gek. Snap jij dan niet dat die geheimzinnige briefschrijver ons tegen elkaar wil opzetten? Daarom wou ik jou die brieven niet tonen, daarom. Hoe weet jij dat ik naar Robert belde? Hoe ik dat weet? Door die brieven natuurlijk. In al die brieven stond precies hetzelfde. Wil je ze eens voorlezen? Uh. Je zou ze me niet voorgelezen hebben... want in geen enkele brief staat de naam van Robert vermeld. Geen enkele. Hoe weet jij dat? Ik weet het. Ik weet er alles van. Ik weet zelfs wie ze geschreven heeft. Heel goed zelfs. Want ik heb ze allemaal zelf geschreven. Van de eerste tot de laatste. Jij? Ja. Ik begon me vragen te stellen de dag dat die plattegrond van Dourdain in de krant stond. Ik heb dat plannetje nog eens grondig bestudeerd. Het was voor mij onvoorstelbaar dat jij je zo erg zou vergist hebben. Te zijn natuurlijk dat jij die zondag helemaal niet in Fontenay was geweest. Oh, jij bent een verhaal voor een roman aan het bedenken. En daarnet, je nummer met die telefoondraad, is dat ook een deel van mijn roman? Weet je wie ik belde? De sprekende klok. Ik had er geen flauw idee van wie jouw minnaar was. Ik was er niet eens zeker van dat je er een had. Maar jij... Jij hebt jezelf verraden als de eerste de beste idioot. Om te verhinderen dat je je beste vriend... De vuile hond. Ik zou jullie kunnen vermoorden. Henri, wat doe je? Herinner jij je dit pistool nog? Het is dat van Lamastre. Ik heb het gisteren weer opgegaven, en schoongemaakt. Nu is het klaar om te gebruiken. Een kleine beweging van mijn vinger is voldoende. Een hele kleine beweging. Schiet dan. Schiet dan toch. Wanneer ben je zijn maitresse geworden? Antwoord. De 27ste november. Die namiddag is hij naar hier gekomen. En voordien? Hoe lang ken je hem al voordien? Voordien was er niks tussen ons. Nooit. Hij vluchte zo'n beetje. Ja, en dat vond jij goed niet? Zijn reputatie van Don Juan streelde jouw ijdelheid. Ik had er genoeg van hier altijd alleen te zitten. Jij had je werk. Maar er was niks tussen hem en mij. Ik zweer het je. En toen? Hij is hier aangekomen met een taxi. Rond drie uur. Hij wist niet dat jij weg was, zei hij. En toen hebben we wat gepraat... Hij zei dat hij een gezellig restaurantje wist in Doerdan. En toen zijn we vertrokken met onze auto. Mm, en na de smulpartij volgde de stoeipartij. Of niet soms? Hij heeft mij veel doen drinken. Van alles door elkaar. Ik zoek geen excuses. Ik vertel je dit omdat het de waarheid is. En daarna? Daarna zijn we weggegaan. Ik was zo vlug mogelijk terug naar huis. Ik voelde mij echt niet goed... En Robert reed heel snel. Reed hij? Ja. Ik had echt te veel gedronken. Dus hij is dus verantwoordelijk voor dat ongeval. Daarom is hij gevlucht. Hij hebben een ruzie over gemaakt. Ik wou stoppen. De politie verwittigen. Al was het maar met een anoniem telefoontje. Om het even wat. Ik vond dat we die mensen daar toch niet zomaar konden achterlaten. Maar Robert wou er niet van weten. Hij lachte me uit. En toen begon hij me af te drijven. Ja, je hebt je niet meer mee te nemen als nou hij de straatje niet doet dan zeker. Nee. Hij zei dat als ze ons zouden vinden, hij zou verklaren dat ik reed. En dat ik nooit het tegendeel zou kunnen bewijzen. Want het was per slot van rekening toch onze auto. Oh, dat bastaard. Hij zei ook dat hij je alles zou verteld hebben en nog veel meer. Ja, ik ben laf geweest. Ik wou kost wat kost verhinderen dat jij achter kwam. Dat heeft mij doen zwijgen. Omdat ik jou niet wou verliezen. Oh, kom aan, zeg. Er zou nooit meer iets gebeurd zijn. Zelfs zonder dat ongeluk. Ik zweer het. Het was de eerste keer geweest, maar zeker ook de laatste. Ik had zo ongelooflijk veel spijt van wat ik had gedaan. Wat wil je daar nu mee bereiken? Je doet wat je wilt. Maar je moet me geloven als ik zeg dat ik van jou hou. Dat ik altijd van jou heb gehouden. Harry, ga niet weg. Harry, laat mij nu niet alleen. Harry, luister ik... Harry... Geloof me, meneer Carmo, de artsen hebben alles gedaan wat ze konden om haar op te rijden. Ik weet het, commissaris, dank u. Het spijt me. Ik vind het verschrikkelijk dat ze is moeten sterven door de schuld van een stuk ongedierte dat zich mijn beste vriend noemde. Hij is aangehouden, als u dit een troost kan zijn. Maar hij ontkent alles. Niet tegenstaande die afscheidsbrief van uw vrouw waarin ze hem formeel beschuldigt. Ja, dat heeft ze me ook opgepricht toen ik haar voor het laatst heb gezien. Toen heeft ze alles verteld. Hoe hij haar is komen lastigvallen. haar bijna heeft gedwongen om met hem mee te gaan. Hoe hij het ongeval heeft veroorzaakt. Lamastre moet er dan op de een of andere manier in geslaagd zijn hem op te sporen. En wat er daarna is gebeurd zullen we waarschijnlijk nooit meer achterhalen. Is dat alles wat u weet? Dat is alles wat ik weet. Maar het is duidelijk dat Robert, Georges Lamastre vermoord heeft om te verhinderen dat Lamastre hem zou aangeven. Mevrouw schrijft het trouwens in zoveel woorden. Hij is ook verantwoordelijk voor de dood van Lamastre. Dat is toch duidelijk, nietwaar? Ja, die brief is natuurlijk één zaak, maar het moordwapen zou als bewijsmateriaal beter zijn. Zijn pistool bedoelt u? Ah, u weet dat hij een pistool heeft. Weet u ook waar hij het bewaart? Ik, ik meent te weten dat hij ooit een pistool heeft gehad. Hij heeft het mij ook ooit eens getoond trouwens. Hij zei me toen dat hij het altijd bij zich had in het handschoenenkastje van zijn auto. Oh, oh, nou, zo'n stop kan hij toch niet zijn. Mag ik even bellen? Ja, ja, natuurlijk. Hallo? Hallo? Ah, Boniface, ik ben het. Zeg, je er nog nieuws over die arrestatie van vanmorgen? Wat zeg je? In het handschoenenkastje. Oké, okay. ik kom eraan, dank je. En? <laughs> u had gelijk. Ze hebben een Barretta 7.65 gevonden in het handschoenenkastje van zijn auto. Dan is hij erbij, dan hangt hij. Ja, eerst moet het balistisch rapport nog aantonen dat die Barretta inderdaad het moordwapen is. Weet u commissaris, ik heb zo een voorgevoel, zo een heel sterk voorgevoel. Het zou mij verbazen, echt verbazen, mocht het wapen dat u in zijn auto gevonden hebt niet het moordwapen zijn. U hebt kunnen luisteren naar het vluchtmisdrijf van Louis Thomas in een vertaling van Nico Raman en een regie van Anton Kogen. In de rolverdeling herkende u Hugo Prinsen, Oswald Versijp, Walter Cornelis, Walter de Grote, Danny Heile en Karel Vingerhoets. De studiotechnicus was Johan Roekens en de geluidsregisseur Eddie Bilkin.